De twaalf klokken van de Martini-toren in Groningen worden vandaag uitvoerig getest. De vrees bestaat tot de zware klokken de toren beschagen. Eén hangt al een beetje scheef en er zijn scheurtjes in de muren ontdekt. Een Duits bedrijf gaat de zwaarbewegingen en het geluid meten om achter te komen wat er precies is. De Martini-toren had oorspronkelijk vier klokken en werd in 1995 uitgebreid met nog eens acht klokken. Sindsdien trilt de Martini-toren als het klokkenspel te horen is. Het onderzoek begint om 12 uur vanmiddag, dan worden de klokken tegelijk 9 minuten geluid. Daarna wordt elke klok apart getest. De proef moet om 4 uur vanmiddag zijn afgerond. Huub Stevens is de nieuwe trainer van de Duitse voetbalclub Schalke 04. De 57-jarige Stevens was al eens eerder trainer van Schalke, tussen 1996 en net 2002. In die periode won de club uit Kelsenkirchen één keer de UEFA-cup en twee keer de Duitse beker. Bij Schalke 04 speelt ook Klaas-Jan Huntelaar. Het weer nog, eerst bewolkt, maar later meer zond Het wordt 18 graden op de Wadden en er gaat op 23 in Limburg. Morgen en de dagen daarna blijft het zonnig en droog na zomerweer met maxima ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de A1WB. Dit zijn de langste files in de Randstad. A1 naar Amsterdam voor Hoevelaken 5 en de A4 naar Den Haag bij Zoekte Rijndijk 6. Ook 6 kilometer op de A9 naar Alkmaar, tussen Batuverdorp en Haarlem-Zuid. Drie rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen knoppen Maandenbroek en Maarsbergen, 12 kilometer. Ze zijn er bezig met bergingswerk en daarom is de linker rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Meeting you with a view to wake kill Face to face faces, secret faces, feel the chill. De blauwe, we gaan naar het voetbal. En uh, hier is heeft aansluiten en treffer gemaakt. Het is 2-1 geworden. Het was een aanval. linkerkant was Oostland die hem door tikte. Het was namelijk Rijsberg die er maar in tikte. dat betekent dat de stand hier 2-1 geworden is. Merger in het kwartier te gaan in deze wedstrijd.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 De drankproducent claimt dat uh, Pepsi met de slanke taille een kopie van zijn klassieke colaflesjes Coca-Cola een schade uh, uh, namaakt. Coca-Cola heeft een uh, schadevergoeding geëist. Uh, ja? Wat is er uh, Ruud? Volgende bericht hè? <laughs> oh ja, dat is oh, moeilijk, ja. moeilijk zo. Sorry, uh, ik ben er niet helemaal bij vandaag. heb een zwaar en Premier Ennis wil zich graag inzetten voor de Verenigde Naties. De voormalige Baywatch Babe ziet, er, ziet een baantje als Goodwill ambassadeur bij de FN, FN wel zitten, vertelt ze in een interview met de met Britse Oké, lekker zien. En wat wil zij nou doen? Wat wil zij nou doen? Ja, ze is toch blond, ze is lekker en zoveel geheugen heeft ze toch niet? Nee. Dat zou je denken. Maar het gaat denk ik veel, meer voor, voor, voor, voor, voor de, voor de, de uitstraling. uitstraling van de VN. Dat zou, Inderdaad. Dat heb jij goed gezien, jongen. Ja, ik weet niet zo dom als je eruit ziet. Hij <laughs> nou, ziet er heel slim uit. Oh. Shit. Nee, maar dat uh, ik, het zal een uitstraling zijn Voor de, voor de Brains ja. En nieuwsvers van de pers Want Mark Cavendish De Britse sprinter wint het WK wielrennen Cavendish klopte Matthew Gus uit Australië En André Guijpel um, In de sprint. Het, het was het uh, vlakste WK parcours sinds 2002 De Nederlands reden Redelijk anoniem WK al Ondernam Johnny Hoogland nog een aanvalspoging In de laatste ronde Maar helaas mocht dat er niet baten het prachtige zomerweer heeft zonder duizenden mensen het strand gelokt. Een heerlijk zonnetje en een strak blauwe lucht brachten velen in een zomerstroom. Waar zaterdag een wolkenstrook langs de kust het strand verpesten, was het nu het meest laatste zon lekker zonnig. Met een zeewatertemperatuur van net onder de 18 graden. Was het echt nog voor veel mensen gevoelsmatig koud om, te, om de hersenen uit te, uit te doen en de frisse duik te nemen. Ja, het Terecht, het is natuurlijk heel lekker weer. Maar we ik zou wel, als je je herfstkleer uitdoet, wel je zwemmen of je, je bikini aantrekken. Dat, dat, dat zal ik ook doen, ja. Maar het is het, het niet zo, in deze tijd van het jaar, dat het water redelijk warm aanvoelt, omdat we nog uit de zomer komen? Of is het zo dat we zo'n slechte zomer hebben gehad Ja, het we hebben dit jaar hebben een slechte ook, zomer gehad, hè? We hebben echt een koude zomer gehad. Nou ja, ik, ik snap het wel. Kijk oh, hier ook aan het, het raam. En misschien allemaal mensen in uh, korte mouwen, korte broeken. Er loopt nu een man rond met korte, uh, korte mouwen en een... Uh,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 some clothes, DVDs from HBO, all I need for myself. Looking out on the street, ever yeah, someone that I meet. Sarah Bareilles en King of Anything. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de, de hoogte. En we gaan weer naar Tjerk de Blauw bij de wedstrijd Nieuw-West tegen Bloemendaal. Die hadden het net 2-2 uh, kunnen zijn. Hier was het Oostan die hem met een in, uh, in, uh, uh, in omhaal in de kruising legde. Met de keeper haalde hem net al weg. Nou was het Joost die schoot hem in, maar die schoot hem net een zo zacht in. En daardoor kon die die hem nog weghalen. Nou is het aan weg jan die de bal in zijn voet heeft. En dan krijgen we nog een vrije trap hier in de laatste minuten van uh, deze wedstrijd. Het is uh, Gijs-Jan uh, die hem die hem gaat nemen. Gijs-Jan uh, Gijs geesten, uh, Leunissen gaat mee. Uh, Dennis gaat mee. Uh, Hoster gaat mee. Alles gaat mee van bovenal. Er staat er nog een eentje voor, uh, achterin. Dat is allemaal ervoor. Gijs-Jan legt de bal klaar. Dus Zegt uh, even een beetje naar achteren. Uh, Zijn trap mag genomen worden. Geis Jan gaat hem plaatsen. plaats goed erin. En dan is het, wordt hij uit de mond getrapt daar. Dan wordt uit de mond getrapt, uh, of uit de mond gekapt. En toch is het daar weer aan de rechterkant uh, dat er dus iemand die bal weer oppakt. En toch uh, fluit de scheidsrechter. Uh. En de scheidsrechter gaat eens dus even kijken wat er aan de hand is. Er ligt een speler van de NU Westen uh, op, op de grond. En dat betekent dat er weer een blessurebehandeling mag komen. Maar dit waren handelijke momenten. Dus hij uh, komt er goed in. En er werd van de lijn getrapt. Ik zeg al net, de uh, derde is de, hoogzaam, de hoogzaam, aan de linkerkant van het veld. Die pakt die bal goed op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 die gaat dan naar een speler van Boemerdal toe. Ga mij die bal maar. Want uh, het is ongetwijfeld de scheidsrechter. De bal al hij hem afloot. Ik weet niet wat de scheidsrechter gaat doen. En dat betekent dat er een wissel moet komen aan de uh, nieuwe wedstrijden. En uh, ja, dan wordt uh, een speler er wordt klaargemaakt. Dat hij het veld in kan. Deze kan niet verder meer. Dat is uh, de nummer 15. Nieuw-West uh, had al een paar uh, kramp verschijnselen En dat kon je duidelijk zien bij de spelers. Dat ze uh, dus op is in deze wedstrijd. En dat al net even te laat is gaan drukken. En te laat is gaan voetballen. Dat kunnen we gewoon duidelijk stellen. Want de tweede helft uh, zet Roemenal meer druk en komen de kansen, meer ja, door de fout natuurlijk die daar vlak in het begin van de tweede helft was, tussen Dennis Goes en tussen Daan Kerkman en daardoor verlies je deze wedstrijd, anders heb je nog een punt gepakt. Nu moet Roemenal nog hopen dat ze in die laatste minuten alsnog dus een goal uh, kunnen gaan maken, uh, hier in deze uh, wedstrijd, hier in, uh, in Amsterdam bij Geuzenveld. En uh, de schijzer die, uh, die staat er nog steeds bij om te kijken van uh, wat gaat er gebeuren. En uh, dat betekent dat nu die, die wissel kan gaan, uh, gaan, gaan, uh, gaan komen. Maar hij moet er nog uit en dan uh, komt de nummer 9 erin en dat is 15 die eraf gaat van het veld. En de scheidsrechter die staat nog steeds met die ballen aan. Ik weet niet wat hij nu gaat doen. Uh, of hij hem nu direct afsluit, of dat hij nu alsnog dus een uh, scheidsrechterbal gaat, uh, gaat geven. Maar nummer 15 zal dus inderdaad weg moeten van het veld. En uh, die loopt met de verzorger uh, achter het doel nu langs. En dat betekent dat de scheidsrechter nu het spel kan hervatten met een scheidsrechterbal. Daar uh, staan wij Toon Toonberen Toon die, uh, die die bal uh, zal gaan proberen te veroveren. De scheidsrechter laat hem over aan die west Lekt hem dan keurig terug. En dan is het daar nu west die terugplaatst helemaal in de achterhoede. En Sebastian Thomas die bal erop Sebastian Thomas, naar Alex IJzenberger. Alex Leijzenberger heeft die bal ze goed geplaatst. hem de ik, ik kan dat wel met Dennis Goes. Dennis Goes, we moeten hem gaan praten op aan Ozan. Ozan heeft die bal zijn goed, we moeten hem terug gaan plaatsen. En dan gaan kijken waar hij heen kan. En er wordt een overtrekking gemaakt door Ozan. En uh, dan is het nummer drie, dus, uh, die, uh, die dus uh, hinderlijk in de weg loopt. is daar uh, Gijs Die hem zal gaan trappen, Gijs Champoelgeest. Ga hem meter naar voren. Ga hem nu inplaatsen. Plaatsen dan op uh, Ozan. Ozan, kan er niet bij komen? En is daar uh, Dennis Hoese uh, die in de, in de weg loopt. Maar uh, dat gaat ook niet, dus. Uh, en is het uh, toch een bal. Uh, dus. Uh, uh, bij Rolle Derman. die is zal maar in moeten brengen. Plaatsen dan een krullend erin, Nee, ze Joost Hofke die zit in de... nee, Maar dat is een doelman van Nuwesty die, die bal kan oppakken. En kan dus gaan kijken waar hij met die bal heen kan. En dus is uh, west die meteen verder en diep trap naar de voorhoede. En dat betekent dat die wedstrijd afgelopen is. En dan Bloemen al niet nou verloren heeft met 2-1. Never lie I was Drag it out. Wanna try? Emily Sunday, R&B-zangeres in een uh, drum-and-bass-achtig jasje en heaven hoorde je. Drie aan één tussenstand in de divisie, Aldo? Ja, AZ Feyenoord 2-1, De Graafschap Groningen 2-3, uh, Erkse Waalwijk NEC 2-0 en Excelsior Vitesse is net begonnen om half vijf en staat nog 0 tegen 0. I realize if you Je blijft op de Je blijft op de achter. Je op en na het over, we gaan voor de laatste keer van vandaag naar Tjerk de Blauw. De uitslag vanmiddag 2-1 voor het Nieuw west Natuurlijk Nu west tegen Bloemenal. Uitslag 2-1. Ik denk teleurstellend. Ja, ja, meestal als je Flieszerk, ben, ben je teleurgesteld. Maar ja, het is met name dat je een ploeg speelt waarvan je helemaal niet hoeft te vliezen, niet mag vliezen. Dus ja, en uh, als je ons als speler nou, dan herken je, je ploeg niet. Uh, veel zo jongens onder hun uh, niveau en kunnen, veel zo ruimtes weggeven, uh, de afspraken niet nakomen. Ja, dan sta je plotseling zomaar uh, halverwege 2,5 met 2-0 achter. Terwijl je ziet dat je niet eens zelf toch een aantal kansen krijgt. Maar ja, je moet je wel benutten.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 Overlaatst nog even weg, natuurlijk, onhaal van Hoosland, Waar de keeper nog net met zijn handen tegenaan zat. Daarna het schot van de lijn. Ja, en Joost had de waardering dat inschieten. Ah ja, dat was in feite. Ja, keeper was al weg. En uh, met één of twee verdedigers voor hem, ja, hij raakte hem wat ongelukkig. Maar ja, dat moet natuurlijk een uh, goal zijn. En dan zie je dat je een verdediger voor inzet. Ja, en het is geen spits. Maar, als je het toch ziet over het algemeen, Dennis Goed, speelt hem de eind de wedstrijd.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 Ja, nou ja, absoluut. Hè. Desland, ik weet niet wat ze vandaag gedaan hebben, maar ja, die, die staan natuurlijk stijf bovenaan. En uh, ja, wij staan in die middenmotor en uh, ja, we zullen het een ander vrouw, vaartje moeten tappen om uh, aan te haken. Maar uh, neem maar van mij dat dat wel voor elkaar komt. Je zag de eerste helft, ja, merendeel zat onder hun hierover. Dat kunnen we duidelijk stellen, de eerste helft. Ja, absoluut. In balbezit zit uh, zeker, maar ook uh, bij Paul Verlies. Alle dingen die worden afgesproken, wat ik net zei. De afspraken werden niet nagekomen, maar door, ja, er zitten toch wel aardige voetballers lopen. Precies wat ze voorspeld uh, op het middenveld.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 Welcome to Central oh, yeah. Bay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 Waarom dan? Ja, ik weet het niet. Hij, maar uh, hij is om te pissen. En uh, de wc is om de hoek. Ik denk dat hij geen 50 cent betalen voor de wc of zo. Wat een idioot. Ja, zeg. maar, die is eruit gezet. Ja, en terecht. En terecht. Niet, niet. Wat een idioot. Over Haarlem gesproken. Het volgende nummer. Haarlems Beentje, nieuw album uitgebracht. Afgelopen, uh, afgelopen week een uh, première gehad. Een uitrekking van een nieuwe album. Ik heb het over de hype. En dit is Do you know?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 Van Gwen, Stephanie en zo eindigen we deze Zondag in Kellenland. Voor deze zondag 25 september 2011 Aldo Moraal, dankjewel Rudy Nicola, dankjewel Jack de Blauw, dankjewel voor de verslag en Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Uitzending van Zondag in Kellenland Heel fijne werkweek en geniet nog eventjes Van de zon, nu het nog kan Nou ja, het wordt nog lekker weer Ga dus, ja. je wel barbecue vanavond Eet smakelijk natuurlijk. Wij gaan naar een feestje. Wij gaan naar een feestje. Vriend van ons is jarig, die wordt uh, 12. Ja. Nee, die wordt uh, 19. En uh, we gaan een klein feestje bouwen. Maar ja, morgen moeten we in de school en alles en werken. En dan gaan we weer allemaal beginnen. Fijn weekend!